Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat Fiede tussen Apkoude en knooppunt Amstel 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Rotterpolderplein en Bothoeverdorp 6. A12 Den Haag richting Utrecht bij Nieuwegein 3 op de parallelbaan. A27 naar Almere bij Houten 5 kilometer en dat komt door werkzaamheden. Tot zover de verkeers.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 Van Owl City, Carly Ray Jepsen, good time en daarvoor Stanley Car Clark en uh, straight to the top terwijl hier gestand wordt een grote bui bezig is. Ik doe even de buitenmicrofoon aan. Op dit moment uh, live. Nu alle even even raam dicht.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 Ik heb allemaal hetzelfde. Zij <laughs> hetzelfde. Ja, we zouden aan Anluis gaan stellen hoe, uh, hoe mijn. Ja, dekeners... snap je, maar wat is hetzelfde? Nou, elke, elke, elke dag, elke nacht, ik heb elke nacht hetzelfde geluid. Ja, of wat maar... voor geluid? Een krakenbed. Een, een krakenbed? Ja. Een krakenbed. Ja, een krakenbed. Wat doe je daarmee? Een krakenbed. Nou, ik Dan het zeker dat hoor. <laughs> nou <laat> maar hoor. <laughs> Dan weten mensen thuis natuurlijk ook uh... wat er speelt.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 Nou ja, dat is hoofdzakelijk wat er is dus gebeurd. Hou nog even een weekje vol, dan kunnen we de volgende keer ja. kijken of er weer wat meer uitkomt. Ja. We hebben vorige week ook een aantal fragmenten laten horen met mensen die dat ook hebben gedaan. En uh, ja, dat is, dat, is, dat is zo grappig. Met mensen die gebruiken diezelfde app en die, sommigen praten ook echt in hun slaap. En zetten dat ook op internet. En dat is een mooie, de Sleep Talk Recorder. Wil je meedoen? Je kan het gewoon... Uh... Downloaden, gewoon downloaden. Ik zal even, even een paar uh, opzoeken. Misschien is dat, even, is dat wel even leuk. Doen we wel even uit Nederland. Mensen zetten dat dus op uh, internet, bijvoorbeeld deze. Even dat kijken. Wij vullen, wij vullen. Ik vind het ook wat vervelend dat hij hier. Dit doen mensen dus in hun slaap. Teg je van deze? Even laden. Ja, doet hij niet. Dat gebeurt dus ook. Even kijken. Aardig zo. Niemand is hier. We gaan genoegen. Jezus Christus. Die is er één eens En dat is een Sleep Talk Recorder. Ik vind het wel echt. Echt een hele leuke uitvinding. De eerste foto ter wereld keert na vijf jaar terug in Europa. Een foto van Jozef Nies voor NIE apps met de titel. De uitwerkkamer in Le Cran is vanaf 6 september te zien in het Remmuseum in de Duitse stad Mannheim. Niebsch wordt gezien als de uitvinder van de fotografie omdat hij als eerste een beeld permanent kon vastleggen.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 met KPN en T-Mobile aan Vodafone. Aha. Jij hebt uh, chico. ook niet? Nee, ik niet precies. Oké. Nou, dat heb ik ook, maar ik denk nou, misschien. Denk je even wat voor? wordt? Uh, Hotspot, hè? Ja, nou, uh, het, het bestaat toch al? Nou, maar nu is het dus... Uh, hoef je geen code meer in te voeren. Denk kun je nu gewoon gratis... Nou ja, het is sowieso, maar volgens mij heeft T-Mobile dat ook. Uh, T-Mobile Hotspot heet dat volgens mij. Oké. Okay. En dan... Uh,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 Ook FC Twente zal zich nadrukkelijk in de titelstrijd mengen, zegt De Boer. Vanavond hem uh, 6 uur is die wedstrijd PSV Ajax in de Arena. En, uh, nou, ik, ik verwacht wel dat. Het lijkt me wel een leuke wedstrijd. Beiden zijn... Uh,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 Vanavond dus om 6 uur de Johan Cruijffschaal. Goedemiddag zondag in Camerland voor de zondag 5 augustus 2012. Straks natuurlijk weer even een Olympic update. En hier is Prins. Hey. That'll handle that cookie jar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 Fart Movement, Cover Driver, Turn Up the Love, en For the Prince. And I wanna be your lover. Goedemiddag, luister naar de zondag. Ik hem, want er, Vorige week, zondag, de 29 van juli, trad uh, Mark Janicella op op het muziekpaviljoen in Stanford. Hierbij een klein geluidsfragment. Live your Dus, uh, het was behoorlijk druk en uh, veel mensen vinden hem, uh, vinden hem leuk. Dus het is goed in de aarde gevallen bij de Stam voor de Sumte hier. De Olympische update, want dat gaan we vandaag allemaal nog zien. Maken nog kans op een medaille. En vanavond natuurlijk de 100 meter met Usain Bolt. Leuk!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 Dus iedereen gaat denk ik wel kijken vandaag om 10 voor 11 op Nederland 1. De finale van de 100 meter met Usain Bolt. Wat een fijn dat je zegt van uh, Luther Vandross en She's a Super Lady. is het zonnige Kermeland, het is uh, 5 over half 4. Goedemiddag. De ozo zonnige zondag. Maar niet heus. De uh, regen komt met pakken uit de lucht. En aangeschoven in de studio is collega Roy van Buren. Roy, goedemiddag. Goedemiddag. Jij hebt weer iets leuks op het programma, hè? Ja, ja, ja. Op ja. 15 september ja. gaat er uh, in samenwerking met Charles Broodjes en One Air Fans een uh, kofferbakverkoop plaatsvinden op het, uh, ja, op het gasthuisplein. Oké, okay, vertel, wat houdt het in, kofferbak? Nou, uh,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 in de grond te prikken Bijvoorbeeld ja, ja. Maar dus uh, getallen autoradio mag niet verkoop worden nee, nee, nee, nee, nee. En jammer. Um, als mensen nog even wat extra informatie Willen of waar kunnen ze zich aanmelden Op uh, wwwonair eventsnl Daar kunnen uh, alle deelnemers Die aan de kofferbakverkoop Willen deelnemen uh, Kunnen ze zich aanmelden Het kan ook uh, gewoon uh, mondeling bij Shyla's Broodjes Daar liggen ook okay. de inschrijfformulieren oh, okay. Dus je kan hier via wwwonair eventsnl Kan je, je inschrijven Maar ook via een inschrijfformulier bij Sheila's. Don't you. Nah. I've been thinking about what you have done to me The damage is much deeper than you'll ever see Hit me like a hammer to my head